Jobboot met het NOS Journaal. De politie heeft in Amsterdam-Noord een man aangehouden in Vrinzaandam. Dat gebeurde nadat er via Burgernet een oproep was verspreid... naar aanleiding van de vondst van een uitgebrand busje. Het gaat om de vluchtauto van de daders. Vier of vijf mannen zouden na de liquidatie zijn ontkomen. De verdachte zit vast en wordt door de politie verhoord. Het slachtoffer van de schietpartij in Zaandam vanmiddag is crimineel Lucas Boom. Volgens bronnen in het criminele milieu is Boom verantwoordelijk voor verschillende liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Volgens een advocaat verdacht het OM hem van tenminste één liquidatie, maar daarvoor was onvoldoende bewijs. Het kabinet wil de spoormarkt niet ingrijpend veranderen, ondanks de manier waarop de NS zijn concurrenten Veolia en Arriva heeft gedwarsboomd. In de Kamer, tijdens het debat over de misstanden bij de NS, zei minister Dijsselbloem niets te voelen voor het opknippen van het spoorbedrijf. De VVD wil de concurrentie eerlijker maken door de stations los te maken van de NS, maar daar ziet het kabinet niets in. De SP en de PVV vrezen dat de NS op deze manier kansloos is tegenover de buitenlandse concurrenten. De bezuinigingen van een half miljard euro op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken zullen waarschijnlijk niet worden gehaald. Het ministerie van Volksgezondheid moet eerst meer en beter onderzoek doen naar de haalbaarheid van die bezuiniging die over twee jaar moet ingaan. Dat staat in een rapport over de regionale verschillen in het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken van de Algemene Rekenkamer. Het kabinet gaat toch nog voor de zomer op zoek naar draagvlak voor zijn plannen voor een nieuw belastingstelsel. Oppositiepartijen krijgen mogelijk volgende week al de uitnodiging om daarover mee te praten, zeggen bronnen in Den Haag. De regeringspartijen, VVD en PvdA, zouden het grotendeels eens zijn over de contouren van een nieuw belastingstelsel. Maar om goedkeuring te krijgen voor de plannen heeft het kabinet brede steun nodig. In de nieuwe Eerste Kamer hebben de coalitiepartijen opnieuw geen meerderheid. Het weer vannacht droog, het koelt af tot zo'n 8 graden. Morgen, flinke periode met zon, maar ook enkele wolken. Het blijft droog, het wordt 18 graden op de wadden. Tot 22 in het zuiden van het land. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie. <truimertijd>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 Dames en heren, lieve luisteraars, mijn naam is David Habig. Ik zal u de komende twee uur gaan verblijden met summer jazz. Laten we het maar zo noemen. Uh, we zijn begonnen met uh, Billy Holiday met uh, Summertime natuurlijk, um, en we hebben nog veel meer uh, van dat soort nummers. Het is inmiddels 7 juni. Ik ben eventjes mijn aan het zoeken. Ja, uh, we, gaan, we gaan verder met een uh, Wes Montgomery. Als ik hem even terug kan vinden. Uh, hoe is, hoe is, hoe is... Nou, we gaan even verder met Art Tatum met Blue Skies. your nights West Montgomery, ik had hem uiteindelijk nog kunnen vinden uh, met California Nights. Ja, het belooft een mooie dag te worden in Zandvoort. Vooral in Zandvoort, want langs de kust is het uh, opvallend uh, zonniger dan uh, in het binnenland. Klaar blijkelijk. En uh, de temperatuur die kan, uh, die gaat rond de 20 graden liggen, wordt verwacht. En uh, eigenlijk geen kans op regen. Dus uh, dat is een goed teken. Uh, we gaan verder met de uh, uh, iets, uh, iets pittigers. Uh, een beetje wakker worden met de Duffy met Mercy. Geweldig nummer, een beetje uh, uit de oude doos natuurlijk. Uh, maar uh, dat zijn we bij de jazz, is het over het algemeen natuurlijk een beetje wat uh, oudere jazz. En we, ik zoek juist ook wel een beetje af en toe de nieuwere jazz op, zoals uh, nummers van uh, Kiteman, Nederlandse held. Uh, hier het nummer met Sorry en Live op Lowlands. Thank you. Dave Brubeck met Strange Meadowlark. Het volgende nummer is Topsy van Younger the Rainer. beste luisteraars dit jaar ga ik op vakantie naar Lanzarote dus lekker eilandmuziek uh, uh, hier draaien. Um, Herbie Hancock met Cantaloupe Island en we gaan verder met Richard Elliot mm. Islandstyle. net al eventjes over uh, nieuwe artiesten. Um, we hebben natuurlijk uh, in Nederland ook uh, een paar uh, goede jazzartiesten. Uh, Zo ook uh, Karel Emerald. Uh, Karel Emerald heeft uh, net een nieuw nummer. Dat heet Quicksand en dat zal ik even uh, laten horen. Dus met Quicksand, een heerlijk uh, uptempo nummer. Uh, wat ook een lekker nummer is, is natuurlijk Wake Me Up. Hallo Black. Feeling my way through the darkness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 Stay forever this young Black, met de Wake Me Up, dat heeft hij nu natuurlijk ook gedaan... samen met Avicii. En daar is het eigenlijk bekend mee gekomen Wouter Hamel, ook een Nederlander... net als Caro Emerald, die we net erin draaiden. Met Breezy. Summer Breezy natuurlijk.